Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het aantal gemeenten met een meldpunt voor uitkeringsfraude is opnieuw gestegen. Zes van de tien gemeenten hebben nu zo'n kliklijn, blijkt uit een telling van één vandaag. In 26 gemeenten werd een meldpunt juist afgeschaft, bijvoorbeeld in Leiden. Volgens het SP-raadslid dat daar pleitte voor afschaffing voegde de lijn niets toe, behalve wantrouwen en verdeeldheid in de samenleving. Later vandaag wisselen Israël en Hamas weer gevangenen en gijzelaars. Dagenlang was de deal onzeker na beschuldigingen over en weer, maar Hamas maakte gisteren de namen bekend van de drie gijzelaars die vrijkomen nadat ze op 7 oktober waren ontvoerd. In de ruil laat Israël 369 Palestijnse gevangenen vrij. De Amerikanen willen een goede deal voor Oekraïne en committeren zich volledig aan de NAVO, zei NAVO-chef Rutte na een gesprek met de Amerikaanse vicepresident Fens. Hoewel Vance op de veiligheidsconferentie in München nauwelijks over Oekraïne sprak, heeft hij het met Rutte uitgebreid over de oorlog gehad. Volgens Rutte vindt ook de VS dat de Russische president Poetin nooit meer iets tegen Oekraïne moet proberen. Rutte denkt dat Amerika zo snel mogelijk op een veilige manier tot vrede wil komen. Europa heeft daarin ook een rol, maar dan moet Europa wel leveren, zei Rutte.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 Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de aan de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Iedere keer weer hetzelfde. <laughs> ja. Toebak leeft. Bij ZFM. Ja, duidelijk ook gewoon. Goed, straks hebben we het erover. Wie is de jarig? 3 is 4, 4. Ja, en onder andere zijn er ook wel een aantal dingen die gebeurd zijn. On februari 15, 1933. Giuseppe Zangara made een... Assassination attempt on President-elect Franklin. En precies, wie was er nou niet schuldig? No, I'm not guilty. Het <laughs> <laughs> dat is een pil ook gewoon. Nou goed, straks daar meer over, over wie dat gaat. Die vindt dat hij zelf onschuldig is. Echt, ik heb het niet gedaan. Denk niet. Ook helemaal geen bewijslast tegen hem, echt niet. Goed, eerst even terug naar 1997. Toen was ik hier nog maar net paardjes aan het draaien. Ongelooflijk, James. En het heette Season Star. Omdat deze plaat nu pas tegenkwam. kwam het was zo meer op zijn plek als ik hem vorige week gedraaid had. Dat was het uitnamelijk. James Dean was jarig geweest op uh, 8 februari. Maar goed, nu draai ik hem. De band James komen uit natuurlijk uit Manchester. We dus tussen 1981 en 2001. Toen was het er helemaal geen zin meer in. meer bekijk het maar. En toen hadden ze in 2007 weer zo de geest. En toen zijn ze weer gaan spelen. Nu spelen ze nog steeds. James hebben een nieuwe cd die heet Yummy. Ik zal hem binnenkort eens even laten horen of hij echt yummy is natuurlijk. Tweede gedeelte van het radioprogramma. We kijken er weer naar. Naar de geschiedenis. Kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker, waar kijken we naar? 1864, de 22-jarige Gerald Adriaan Heineken. Hé, hey, die koopt een hooiberg. Wat, wat doet hij nu? Een brouwerij. Ja, een brouwerij. De Hooiberg koopt hij in Amsterdam op de Nieuwe Zijds Voorburgwal. En zijn vader is overleden. Hij krijgt toch een aardig bedrag. Het is wel een beetje lastig om als 21-jarige, bijna 22, om iets te kopen. Dus hij moet het via een ander soort stichting regelen. Hij heeft uiteindelijk ook nog een, een brouwerij in Rotterdam. Maar hij concentreert zich vooral in Amsterdam op het werk. Hij doet van boven gidsen naar onder gisten. Hij maakt een of andere A-gist, ontwikkelt hij. Hij doet een laboratorium erbij. Hij pakt het echt serieus aan, hè, die gast. Hij krijgt allerlei prijzen voor zijn bier. Over de hele wereld wordt het, uh, wordt het verkocht. En uiteindelijk bemoeit hij zich nog met het Rijksmuseum. Dat blijf, uh, schijnt hij te ontwikkelen. Amsterdamse Hotel uh, is hier bij uh, aanraking geweest. Aanleg uh, Noordzeekanaal. Hij bemoeit zich overal mee. Hij is zeer creatief. En uiteindelijk overlijdt hij dus op 51-jarige leeftijd. No, dat is die gast, hij heeft bijna niet geslapen, denk ik. My God. Om in dus zoveel, korte gedaan. Tijd, zoveel gedaan. Korte in korte tijd. In 30 jaar of zo is nou goed, ja. uiteindelijk ook nog bij de oprichting van de Telegraaf. Deze Gerald Adriaan Heineken. Ja, en in 1912 was het, was het oprichting van het bouwfonds Handwerkers Vriendenkring. Yep. En het was eigenlijk voor betere huisvesting van Joodse Amsterdammers. Maar het was eigenlijk zo, de, de, de Joodse mensen die daar in Amsterdam waren komen wonen... die waren heel erg assimileerd met de Nederlandse samenleving. En het was gewoon echt, echt treurig hoe al die mensen woonden in Krotten in de hoofdstad... Dus uh, daarom hebben ze het toen opgericht. Het is wel maar, apart, want er wordt juist verweten dat de Joden eigenlijk heel veel geld hadden, maar dat ja, is, is nu was niet dus duidelijk. Gewoon niet zo. Nee. Maar ja, tijdens de bezetting werd, werd het fonds al onder curatele gesteld en in 1942 werd het verboden door de Duitse bezetter. Ja, okay. Maar inderdaad, uh, als je ziet wat een krot het waren. En ik was onlangs, was ik dan in, uh, in Arnhem daar bij het Openluchtmuseum en ja. daar liet ze ook nog zien, Dat hadden ze ook nog een paar van die. Uh, Frotjes uit Amsterdam daarheen gebracht. Ja, die manier. En hoe dat eruit zag en hoe je dan leefde in die tijd, dat is echt verschrikkelijk. Maar goed, ze hebben echt heel veel huizen gerealiseerd. Hè? Ja. In korte ja. tijd echt 188 gebouwd. Eh, 144, echt oplopend tot wel bij, bijna 1500 huizen hebben ze gerealiseerd. En mocht je geld hebben voor de huur, huur, konden ze het ook weer ophoesten. Konden ze het ook weer voor een huur. Ja. Voor huur. Oh, Sorry. <coughs> die, die niet. Nee, niet. Oké, okay, wat nog meer hier. In 1936 presenteerde Adolf Hitler de, de eerste Volkswagen Kever. Hij kondigde aan dat Ferdinand Porsche de Volkswagen gaat produceren. De auto uh, moet worden voor, de iedereen, voor iedere Duitser. En die moet nog betaalbaar zijn ook. Yep. Naar de ze noemen ze dat de kruissnelheid bedraagt 100 kilometer. De auto moet twee volwassenen en drie kinderen kunnen vervoeren. Of drie soldaten en een machinegeweer. Zijn. Ja, een machi oh, machinegeweer. Sorry understanding was that the people should have some car which um, should be able to uh, have space for Twee grown-ups en drie kinderen. Jozef Gans heeft het eigenlijk ontwikkeld. Hmm. En Jozef Gans is eigenlijk een beetje onderbelicht geraakt. Ja. Ik geloof, hij, was, hij, was niet, hij was geen jood, geloof ik. Nou, nee. dat nee. was ook nog een Joseph, traan. nou Ja, ja hij heeft wel kunnen, het overleefd door de oorlog. Hij over, overleed pas in de jaren 50. Okay. Maar goed, Het is een mooie. Hitler heeft daar echt heel veel werk van ja. gemaakt. om uiteindelijk ook ja. een fabriek te plaatsen. Hij, hij zoekt waar kon die fabriek het beste staan. En hij vond dat iedereen gewoon recht op een auto. Mooi ja. gebaar. Ja, zeker. Dan, dan, heb je, dan heb je iedereen wel in je bakje, bakkie. Hè? Die nou. denken, ja, oh, die gast gaat. Stemmen. Wat krijgen we nog meer? Inclusief drie soldaten. Ja, krijg ik ook een soldaten bij die me gaat beschermen, Dun? Ja, dat is nou, een goed idee. 1922, ja, het is wel apart. In Den Haag wordt het internationaal gerechtshof geopend in het Vredespaleis. En het is een be belangrijk uh, gerechtelijk orgaan binnen de VN. En het bestaat uit 15 onafhankelijke rechters uit verschillende staten. En die gaan dus kijken hoe mensen met elkaar omgaan in oorlogstijd. Nou, binnenkort is dat van de baan. Want Trump, die accepteert het dan niet. En Israël accepteert het helemaal niet. Want die heeft ook een rechtszaak lopen, geloof ik, tegen hen. Dus nou ja, dit is, uh, het, ja, we zijn van ver gekomen 120 jaar geleden. Ja. Het is vandaag uh, officieel decimal day. Het is uh, in 15, of 1971 is deze dag uh, ge, ge, gemaakt. En op die dag is de valuta in de Verenigde Koninkrijk en Ierland... Uh, voortaan opgedeeld in een decimale hondenverdeling... Want voorheen had je nog dat een, uh, dat een pond sterling was 240 pence. En 20 shilling. En het is dan nou in, uh, in decimaal uh, gemaakt. Dus uh, hè, in, in tiende. Oh, in tiende. Ja, ja, ja. Oh, die tiende. Oh, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, ja. Moest even nadenken. Net zoals een Engelse pond uh, qua gewicht. Die is niet een, een, een gewone pond in Europa. Nee. Dus als een Amerikaan 200 pond weegt. Dan weegt hij iets van 95 kilo of zo. In plaats van oh, dat je, je gaat dat tegen over... 100. Ik, ik ga, je, je... Je voelt het ook weg gelijk. Ja, Over nee, cijfers? daarom. daarom. Nee. Maar het is wel goed dat het allemaal een decimale stelsel is. Ja? En ik weet dan niet of, uh, waarom bepaalde dingen nog steeds niet volgens het decimale stelsel, stelsel gaan. Dat ze nog steeds bij auto's. Het hebben over mijlen, geen hmm. kilometers. Nee, dat is allemaal gelijk trekken gewoon. Snap je dit wel? Ja, dat snap ik wel. Oké, okay. ja, okay. ik, ik, ik zal niks meer zeggen. Ja, nee, nee, natuurlijk mag je wel zeggen, maar misschien nog beter uitleggen dan. <laughs> ja, ik ben dyslectisch. Hè, en met cijfers gaan we gelijk ook dat. Ja, nee. en hoeveel, is, en is en hoeveel is een maal? Ja. 1,7. Nee. Dus zeg altijd, je moet het delen door twee en dan ja. maal drie doen. Ja. Dan kom je ongeveer wel. Oké, okay. nou, ik zie het helemaal voor me. Ja. De geschiedenis van YouTube, jongens, dat begon vandaag in februari 2005. Echt waar? De, ja, YouTube werd opgericht door drie voormalige leden van Paypal. Nou, Paypal is natuurlijk dat betaalmiddel. Ja. Yeah. Nou, destijds uh, lanceerden ze de eerste video met de titel Me at Zoo. Ja, yeah, nou, ik, ik heb hem gezien. Echt? Ja, ik heb volgens mij ook nog ergens onder staan. Maar ik kan het gewoon niet vinden. Me at the Als jij zoekt, kan, dan dit, ga ik even yeah, is uh, Je hoort hem zeggen, dit is een olifant. <laughs> Echt dat is heel spannend. Hij is meer zo overvond. Ja? is, is meer zo is maar is niet die... te verstaan wat het <laughs> En die markeerde de, hè, dus de tijd het begin van een revolutie zou worden ja. in de online videowereld. Nou, eerder in 2004, in februari, deed de toekomst medeoprichter van YouTube inspiratie op voor het YouTube-concept. Door de rol van Janet Jackson bij het Super Bowl-incident. De tempel. Ja, de tempel ja, nou ja, geschiedenis, geschiedenis, het is niet meer uit ons dagelijks beeld weg te denken. Oh. <laughs> de tepel? Ook. De tepel is ook niet meer uit mijn ogen uh, hey, gedachten. Hey, het is me, trouwens uh, Ik denken. zie me echt uh, dagelijks ziek voor me. Ja, hè? Oh. Nou goed, oh, yeah. hoe ging die eerste video? Die ging zo. All right, so here we are de front of the uh, elephants. And um, the cool thing about these guys is that they have really, really, really long um, trunks. And that's, that's cool. Ja, ik sta hier bij de olefanten en ze hebben oh. een erg, erg. Lange... Dus we moeten naar die dag terug als we de geschiedenis willen veranderen. Ja. In het kader ah. van de Terminator en zo. Ja, precies. Oh, ja. Ik ja, dacht een serieus. liedje meer te zoeken. Nee, het is echt een heel surfeer ah. filmpje van een man bij, die bij een slurf staat te kijken. Ah. Jezus, die heeft Slurder. een lange slurf zeg. <laughs> en die olifant oh, ze tegen die man van jeetje, want die man is ook blot. Wat moet je daarmee eten? Oh, ja, dat je daarmee moet doen. Dat is ongelooflijk. Ja, goed, zo dus met de geschiedenis, dat oh, de verjaardag. Vijf... Ja, dat ja, had nog een, zeker. Ja, ja, zeker. Want die vond ik wel heel belangrijk. Die doen we straks. Oké. Okay. Hou vast. Daar hebben we nog ruimte voor in het radioprogramma. Dit is een lekker muziek uit Nederland. Rotterdam, volgens mij dat ik een personal trainer. Ja, elke dag even een rondje lopen met mijn en aan de gewichten. Round. Future acts, it's more morbid mission to report it, cause we couldn't afford it. The streams are neatly sorted as too hard to they all sound distorted. But I feel... Kijk wat voor nieuw werk te uit, uit hebben. Ja, ook best leuk. Maar dit is toch echt de grote hit van vorig jaar. En dat was ook een beetje de doelbraak voor deze band. Uh, Personal Train uit Rotterdam. Het, uh, het is jarig. Hoi, ik ben... zeker wie is er jarig? Kijk, we hoeven alle dingen door elkaar ook gewoon. Ja, precies. Goed, vandaag zelfs jarig zijn ze overleed in 2010. Toen was ze 100 jaar oud. Wie? Echt, Miep Gies. Ach. Ah, en Miep ja. Gies heeft natuurlijk die heeft, uh, onderdak verleend aan Anne Frank en de familie. En ook meer mensen die daar boven zaten. Dat heeft ze samen met haar man Jan, Dat heeft ze uh, twee jaar lang gedaan... En uh, uiteindelijk, uh, ja zijn best dingen waar je niet bij stilstaan. Hè? Er was een hele groep mensen daarboven op die zolder zaten daar. Bij het ja, appartementje achter die kast. Die moesten allemaal eten. Dus ja. hoe krijg je dan de godsnaam daar allemaal toe? Nou, ze was er heel bewust van dat ze dus eigenlijk moest inkopen op een heel onopvallende manier. Hmm. Dus bij meerdere leveranciers ging ze spullen halen op één dag droeg niet meer dan één boodschappentas per keer... om geen argwaan te wekken. En, en tijdens het werken van de, het kantoor onder het appartement... kwam ze er niet. dat dacht, daar nou, heb ik er niks te zoeken. Want stel je voor dat ik er wel even nog even de, op, op de kast tik of zoiets. Dus uiteindelijk uh, ja, uh, werden ze opgep opgepakt in, tweede, in uh, 1943... En uiteindelijk kwam Otto Frank natuurlijk na de oorlog weer terug. En toen heeft Otto Frank nog iets van tot 2, 9, ik zit maar, 2, 1952 bij hun ingewoond. En uiteindelijk is hij naar Düsseldorf geloof ik ver, uh, verhuisd. En zij heeft onder andere ook geholpen om dat boek tot stand te brengen. Het dagboek van Anne Frank. Want ze had ook heel veel papieren nog liggen. Dus uh, het is een bijzonder verhaal. En uiteindelijk is er ook nog een Miep plantsoen in Amsterdam uh, ja, er, is gemaakt. Ook een, er was ook een, uh, vorig jaar een, een serie erover van... Uh... Small Light of zo heette dat. Ja. Dit was vanuit haar geschreven. Het ja. was echt een heel interessante serie om uh, te zien. Ja. En, uh, maar ik heb er ook nog steeds dat. Ik wel denk van... hoe heeft dat in godsnaam gedaan financieel gezien? Ja. Dat je al dat geld moet hebben om, die, uh, om, om, om al het eten te kopen. Ja, om die bonnen te regelen. Maar Otto Frank had natuurlijk ook al veel geld. Hij had ja. een bedrijf. Dus dat liep op mezelf. Ja, maar ja, hij was er zelf niet bij. Nee, maar goed. Hij kan het op dat geld toch op een of andere manier... Nee, goed, ja, maar, ja, het hij wordt zat de daar bovenin. Hij had waarschijnlijk heel veel geld misschien wel ingewikkeld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 dan weten we, dan was het voorbij. Hm. Precies, het was altijd een beladen dag. Oh. Ja, kan wel voorstellen. Ja. Ja. Ja. Ja. Vertel, wie is nog meer jaar af geweest? Hè? Ja. ja, vandaag is uh, of wordt Marga scheiden 71 jaar. Ze is het Nederlands fotomodel, danseres en zangeres. Marga, geboren in Amsterdam, is vooral bekend als onderdeel van het trio uh, de hitband uh, Luf. Nou ja, deze meidengroep is eind in de jaren 70, begin jaren 80... Een van de meest succesvolste meiden. Oei, Oh, ik had er wat plaatjes moeten. Ja, is dat de jolanda keuze Nee, nee, nee, nee, nee nou, nu grijp ik in. <laughs> Ga me niet doen. Nee. Kom, wie is er mee aan? Vandaag is ook de verjaardag van uh, Paula Major. Ja? En zij is van 1942, maar zij heeft altijd de gedaan van Pippi Langhoud. Oh, die? Ja, mm. maar ja. die ken ik wel. Ja. ja, zeker. Twee maal drie is vier. wie. Dat wie wie, twee is nee, nee. Dat kreeg de wereld in. wie. wie naar mijn eigen zin. Deed auditie. Ik had net uh, een andere auditie gedaan en dat duurde uren wachten, uren wachten. En daar zat ik ook weer uren te wachten. Ik zeg, nou, ik ga er vandoor, hoor. En net dat ik weg wilde gaan, ja, Paula Major. Ik dacht, nou, dan doe ik het toch maar even. Dus ik deed het... Moesten we auditie doen voor Tommy, voor Pippi en voor Annie. Ja, en ze werd uiteindelijk natuurlijk Pippi. Dat was eigenlijk niet verwacht. Hadden, dat ze Annika zou worden. Omdat ze ook een beetje een verlegen meisje was vroeger. Maar nee hoor, dat heeft ze heel lang gedaan. Dat was echt heel leuk om te doen ook. Ja. Ze heeft nog meer dingen gedaan ook Onder andere ook de Thunderbirds. Daar heeft ze ook de, de Nederlandse stemmen voor gedaan. Ze heeft ongelooflijk veel stemmen ingesproken. Ze heeft wel aan 400 hoorspelen samengewerkt geloof ik. Hè? Gaaf hè? Ja, en nog steeds. En haar dochter, Barbara... Maar, ik ben achten, maar die is ook stemactrice geworden. Dus dat zit in het bloed. Ja, hoe kom je, ja, maar hoe kom je er ook aan hè, om dat te gaan doen? Ik heb, er nooit, ik heb nooit gezien dat ze audities vroegen voor dat soort dingen. Weet je, in, in de, de krant heeft uh, het vraag ja, gestaan. Heb, ja. Ja? Kind, ja, Telegraaf. Ja. Ja. Ja, wij, hadden de, wij hadden volgens mij een katholiek dagblad. Of ja, daar staat het niet dagblad. Daar stond het nooit nee. in volgens mij. Ja. Helaas. Ja. Vandaag is ook de verjaardag van Galileo Galilei. Ja. Hij is in 1642 geboren. Hij is bijna 77 geworden. Maar hij was dus echt een uh, natuurkundige, astronoom, weeskundige. Maar hij heeft heel lang vastgezeten. vanwege zijn uh, te wilde ideeën over uh, het heelal en zo. Maar hij heeft uiteindelijk, dat vond ik dan wel heel bijzonder. een boek laten smokkelen naar Nederland. En daar is het uiteindelijk is dat boek, uh, echt uh, uitgebracht en, uh, uh, in 1638. Oh. Dus dat vind ik dan heel, heel mooi. En ik ben dat dan ging op... ook weer over de zonnestelsels, dat ze anders in elkaar. Ja. ja, dacht ik. Uh, en ik ben, wat ik ook al zei, ik was vorige week ben ik dan net uh, naar dat museum geweest van het uh, Rijksmuseum van Boerhaven. En daar uh, kan je dat soort dingen ook een beetje terugvinden. Oh ja. Ga erheen. Nou. Ja? Ja. Alistair? spreek ik dat goed uit. Ian Campbell. Terwijl de Britse zanger van de UB40 wordt vandaag uh, 66. Nou, yeah. Hij is als voornaamste zanger en gitarist. Uh, de Campbell zijn grootste succes in de jaren 80 en 90. Als, als middelbare schooljongen kwam uh, hij, bejaarde, Sorry. hij in aanraking met de, de, de, de, de reggae. Yeah. En dacht hij yeah. lange tijd dat iedereen daar naar luisterde. Nou, dat was dus niet zo. Op de middelbare school... Kwam daar verandering in en op zijn 17e verjaardag ging Campbell op de vuist met iemand die geen fan van reggae bleek te zijn. Nou, hij raakte bijna zijn linker ook kwijt. Oh, ook kwij kijk, wel heftig. En van de schadevergoeding die hij kreeg... werden de instrumenten gekocht voor de oprichting van UB40. Nou, misschien oh, een leuk beetje. Oh, had niet uitgelokt of zo? Ik denk het. Nou, ja, ja, UB40, vaak, ze, waren, he? ze waren natuurlijk allemaal werkloos. Ja, ja, ja. UB, want UB40 is de afkorting van, van het formulier... dat werkeloos in Groot-Brittannië oh. moesten invullen. Nou, we een goed van beeld. Unemployment Benefits. Ja, krijgen wel een goed beeld van hoe ze destijds erbij zaten. En dan mm, met het geld konden ze nog iets gaan doen... want anders werd het helemaal niks. met ze. Wat een stalletje losers! Nou. Ho, wie heb jij nog, nou. Mr. Lurie? Tommy En Pu ja. Dat is een fin. Ja. En hij was beter bekend als Mr. Lordy. Ja. En hij, hij, hij deed toen mee met het Eurovisie Songfestival. En toen waren ze allemaal helemaal verkleed als hele enge mannen. En uiteindelijk hebben ze dus gewonnen. Ja. En hij zou dus eigenlijk gaan trouwen vlak daarna. Maar die trouwde heeft twee maanden vertraging opgelopen... vanwege die onverwachte overwinning van het festival. Hoe ging dat nummer ook alweer? Nou ja. Ja. Dat is... Even een me eentje. <coughs> Oh ja. Als je weer naar denk je wat, wat bizar ook gewoon. Ja. Ja, hij was heel erg geïnspireerd door Kiss, hè? Ja, maar Daarom zijn ze ook. waarschijnlijk zo, uh, ja. ook zo verkleed. Ja, het is en zo. zo over de En zou je denken, hebben ze daarna nog iets gemaakt? Ja, in, in 2021 kwam er nog een, uh, een plaat uit, het heet The Borderline. Goed. Het doet mij is... een beetje denken ook aan Ilo en zo. Ja, het is dit... ook een beetje -achtig. is achtig uh, Hebben ze daar nog wat uh, succes mee gehad? Nou, niet dat ik het uh, terugvinden terugvinden, maar uiteindelijk het videoclipje is echt zo ontzettend slecht. Ook met hele slechte pakken en ook ja, die gemakkelijk. weer op. centimeter hoge plateauzolen ja. en de uitklapbare vleermuisvleugels. Ja, het is echt ja. helemaal over de top. Kiss was aardig in ja. dit sloeg Onder op, ze wordt vandaag 46. Je kent haar van, uh, van dit natuurlijk hè. Ja, ik zit de mensen kijken hier. Wie is dit? Een godstamje. Jouw Jean, fans. Jean-Paul Jansen. Ja, ja, die wordt van 46. Ah. En die werd ook ontdekt in 2007 geloof ik. In 2008 was ze de meest sexy vrouw. Uiteindelijk werd er een speciale muziek voor haar uh, ontwikkeld. Want wat, zei ze zei, zo'n bijzondere vrouw, daar moet iets voor komen. Petticoat werd, Pettico werd voor haar uh, geschreven. En ja, ze, ze was echt uh, op de planken te zien als uh, in de hoofdrol natuurlijk. Noem maar nog eens wie. Jean-Paul Jansen. Die blonde. Jean-Paul Janssen? Dat dat dat helemaal was? niks. Nee. Ongelooflijk. Maar goed, uiteindelijk, Jean-Paul Janssen heeft ook al in programma's gepresenteerd. Echt ongelooflijk veel. Uiteindelijk was het ook slapen bij Jean-Paul Janssen. En dat ja. was altijd Oh, is het is helemaal niks. Oh. Altijd hilariteit. Ja. ja. Wil je boven nog even zien? Mm. <laughs> dit is een ruime badkamer voor een jongetje alleen. Je moet toch een beetje ruim in kunnen zitten en zo. Oh ja, dit was het. Dit was ik het. Hier ben ben je bent er mooi geweest, gek. Natuurlijk wel. Als ik hier zou slapen, zou ik dan hier slapen? Oh ja, want ja, dit is mijn plekje. Ja. Nou, je hebt allemaal heel melig. Ja, sorry, en heel... ik verstond Jean-Paul. Ik denk uh, een man. Jean-Paul. Ma ja. Chantal. Chantal. Chantal, Chantal Paul. Oh. Maar goed, uiteindelijk, uh, uh, ja, mm -hmm. televisiering hebben ze nog gekregen. Nou, het is echt als je haar gewoon. Mm. Ze is heel ontwapend. Ze is mooi. Ze kan zingen. Het is gewoon een teringwijf. Oh. Godverdamme. Ja. Maar is het van alles? Is, is echt. Van haar een musical gemaakt? Nee, voor oh, haar. Voor, ja, voor haar. Ja, van haar oh. voor haar. Maar goed, speciaal wel voor haar geschreven dat zij kon spelen. Was een beeld is er ook nog ontsta ontstaan in 2009. Maar goed, die slapen we met haar. Dat is altijd wel leuk, kopt slapen. Ja, ik Het heb, is, uh, ja, zeker bij de, dit was natuurlijk bij. Weet je nog weer? Um, RTL. Nee, waar hij nu was, was bij deze man. Weet je nog weer? Uh, John, John, uh, Nee, uh, Mol. Weet je nog John de Mol? Nee, oh. niet. Johnny de Mol. Bij Johnny Mol maar was, stof, was er, Maar hij heeft er ook verkeering mee gehad, toch? Ja, Super. volgens mij ook wel. En hoe ze op elkaar reageren... was en sinds het is Ze heeft ook dag, volgens mij, wel een keertje bij Willeke Alberti geslapen toen. Ja, ik denk, nou ja. Juist ja, zijn oma. Dat ja, is haar oma. Dat zou niet zo gek zijn. natuurlijk. Nee. Nou goed, dat is zo de verjaardag. Ik zie iedereen ja, zei, een beetje oh, baas allemaal, heetje. dames en heren. Het is tijd voor de muziek. Ja, straks uh, hebben we wel weer de Zandvoortse berichten. Oh, het programma zit voor Polen, vol informatie. En we hebben ook nog wat uh, geschiedenis weetjes... die we hebben laten liggen. Dus je moeten ook nog aan de komen. Eerst maar even hier de pietjes. Dat snap ik niet helemaal, hoor. Dat, ha, ha, ha. Ik had niet het idee dat het echt kreunmeisjes waren. Maar goed, de bitches en het hete take ones to no one. Zoiets is het is zaterdagmorgen. En het is er alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken helemaal wat er even speelt hier in Zandvoort. Ja, je moet op de hoogte blijven natuurlijk, hè. Je moet je zeker. Nieuws uit Zandvoort. Zeker. De, de raadscommissie-vergadering uh, woensdag... is de afgelopen woensdag, weet ik eigenlijk niet. Wildgroei aan buitenreclame moet worden aangepakt... En er moet eens gezinsheid komen. Uh, uiteindelijk, uh, even kijken 25 februari wordt deze wet aangenomen. Het moet meer kijken naar de kwaliteit. Het moet zeker in het centrum veel beter. Nu borden. Uh, echte, soms Overal staan borden met wat te eten valt. Het is allemaal een verrommeling. Gewoon. Uh, minder regels. Meer maatvoering. Uh, en, uh, een waar. en Uiteindelijk zijn er 68 regels. En extreme kleuren bijvoorbeeld onder andere voorkomen. Niet uh, overal rood, daar word je ook allemaal gek van, weet je wel. Allemaal wat rustige uh, kleuren. En uh, het moet gewoon een aantrekkelijk dorp blijven. Niet dat het zo tegen je aan staat te schreeuwen. Kom hier, kom hier eten. Nee, kom hier eten. Kom hier. Het is wel goedkoper. Goed. Ja, ik, ik wil even uh, heugelijk, een heugelijk feit nog even melden. Want we ja. ja. zitten hier in de studio en er hangen allemaal vlagjes met 35. Ja, wat leuk. Ah. En ze zei Marco al van, goh, Wilke, ben je 35 geworden? Nee, dat is de aantal jaren dat ik die plaatjes draai. Ja, wow. maar dat klopt ja, niet. Het is 32 jaar dat ik die ja, draai, ja, niet ja, 5 Maar er hangt ook een artikel in, in de gang hier... dat uh, Wilke was geïnterviewd toen, want toen bestond de radio op 25 jaar. Ja, maar inmiddels weet. is het dus uh, 35 jaar geleden... dat, uh, dat onze uh, radiostation is opgericht... En, uh, uh, onze Rob Harms heeft daar een uh, hele grote uh, bijdrage aan geleverd. En hij is ook, uh, volgens mij tien jaar geleden of zo, er was toen een feest, is hij geridderd vanwege dit feit. Ja, oh. ja dat was dus, uh, ja, ja. Ja. dus dat wilde ik toch even vermelden. Ja? Een klein hippie hiep voor, uh, voor onze radiostation. Lang zal die leven. Ja. ja, in de glorie. Ja, ja hiep ja. Nou ja, en gelijktijdig bijna, op één dag, ja, de, uh, maar dan weer veertig jaar daarvoor, ja. werd door de heer J. Kalshoven en haar volste amateurfotografen vereniging Zandvoort opgericht. Er is geen officiële oprichtingsactie, maar ze hebben het toch goed onthouden. De fotokring. Ja, ja. de fotokring Zandvoort. En uh, ja, daar hangen we dus uh, in... Uh, in de Louis Daas krijg schijnen heel veel foto's van de mensen die uit deze kring ja, te hangen. Het is wel Chinant dat de, de interviewer dat nog nooit gezien had. Nee. nee die nee. keken af. Oh, ze, oh, dat zijn jullie foto's. Ja, ik ben altijd heel veel met foto's bezig. Ja, Niet maar duur. eigenlijk moeten ze dus uh, daar dan bij zetten dat ze lid zijn van de fotokring, Want dan. Hebben ze gelijk wat naams bekend, hè? Nou ja, goed. Dat moeten gewoon mooie foto's zijn. Dat trekt het even goed wel aandacht, denk ja. ik. Nou, goed, yes. Het is wel echt iets fanatieks, hè? Want ze komen één keer naar zoveel bij elkaar. Dus één keer in de drie week komen ze bij elkaar. Elke dinsdagavond in de blauwe tram bespreken ze twee uur lang thema's. Ze krijgen van tevoren een thema wat ze moeten fotograferen. En uiteindelijk kunnen het krachtige zwart-hitfoto's, mooie kleurenfoto's zijn. En uiteindelijk komt het op de website de mooiste. En daar kan je dus uh, ja, bij aansluiten. Deze... Ja. En er is ook een... Ze zijn aangepast bij de Koninklijke Fotobond. Ze gaan vier keer per jaar, dus ja, een officiële wedstrijd, groter dus dan... En de laatste keer dat ze met z'n allen op pad gingen... was uh, naar de NDSM-werf in Amsterdam. Ja, dat is altijd leuk. Naar, naar havens of industrieterrein. Dus ja, dat is altijd, stopt, soms een hele grote troep. Ja. En dan is voorgaande glorie altijd leuk om dat te fotograferen. Nou goed, en ze hebben zelf zoiets... AI is nog niet toegelaten hmm. bij uh, de wedstrijden. Uh, het moet echt allemaal gewoon echte plekken gemaakt worden. Telefoons. wel Heel veel mensen maken gewoon foto's, hele mooie foto's met hun telefoons. Er zijn wel toegestaan. Sommige mensen zijn nog steeds analoog. Maar ik geloof dat het... Uh, dat het negatiefje wel verdwenen is. Dat de doka's niet meer er zijn, hè? Die, nee, die heb ik nee? niks over gehoord. Dat is wel mooi, hoor. Want Ik heb echt jarenlang in de doka gezeten... met alle dingen te ontwikkelen. Ah. Toch iets magisch. Hmm. Vertel, wat ja. heb jij nog? Ik weet niet of we het al hebben over gehad. Nu ik ineens uh, me zo bedenk. Maar Holland Casino draagt dit jaar nog... Ja. ja, wel gehad, 40 dagen. Oh, nou, gemiste kans. Nou, dat ja. niet. Dat, Dan dat weten mensen het nog een keer... Uh, gezocht organisator voor het uh, beeldbepalende cultureel evenement Zandwoord 2026. Oh, dat lopen we vooruit. Ja. En uh, ze zijn op zoek naar mensen die uh, ja, ideeën hebben om Zandwoord op een bepaalde manier in, het, uh, in beeld te brengen. Aan de hand van beelden, dus aan de hand van kunst. En ze willen dan een verbinding maken tussen het strand en het dorp. En het moet regionale en internationale aantrekkingskracht hebben. Uh, het is buiten het hoogseizoen. Dat zijn allemaal dingetjes waar het aan moet voldoen. Uh, uiteindelijk uh, ja, heb je een idee, be beschrijf het en het plan, het moet dan uiterlijk uh, op 60 punten worden dan beoordeeld en als dat uh, echt goed wordt, dan, uh, dan word je uitgenodigd en dan kunnen ze je plan misschien uitvoeren en dan kan jij zo'n uh, zo zo beeld uh, iets, uh, evenementen organiseren voor uh, 10 maart moet het ingeleverd worden. Dus. Ja, dus de komende week is het de voorjaarsvakantie. Ja. En er is dus door jongeren Zandvoort, kinderen oh ja. en jongeren Zandvoort, is echt een heel rooster gemaakt. En zondag is er dus een tienerfeest van half acht tot half elf. En maandag heb je open inloop uh, vanaf, uh, vanaf drie uur en tot een uur of negen voor de verschillende leeftijden. Ik zou zeggen, kijk even in de Zandvoortse courant op, pa uh, op pagina 17. Daar staat het hele programma in. Oh. Want uh, als ik het zo vertel, onthoud u het toch niet. Dus, uh, nee, dat is, dat is waar. Ga maar even kijken naar nou, de kinderdisco is ja. in Bar Liv. En uh, je kan je kaartjes halen bij Plus.Jongerencentrum. Oh. Ik weet niet waar Bar Liv is eigenlijk. Is dat uit de nee, Jij nee. komt met Alkmaar. Dus dan is het logisch. Oh nee, dan kom ik. Jij komt met Alkmaar. Goed, Marco, laat. Ja, afgelopen maandagochtend was het fietspad uh, na de slag versperd door een filmploeg. Ja, het was een drukte van je welste in de duinen. Tientallen mensen waren in de weer vanwege filmopname. De foto die geplaatst is, is door John Dalhuizen gemaakt. Maar helaas is er niets bekend over welke film of serie het gaat. Dat gaat door. Het komt toch wel eens voordat dat geen stand van opnames te maken zijn. Ja, zeker. Leuk. Het is toch de waterkant van Nederland waar je wil zijn, natuurlijk. Mag ik nog even melden dat Bar in de Haltestraat is? Ja. Dus dan weten jullie goed te dat weten. daar. Uh... Ja, goed. Nog even ja. kort om te melden dat het evenementenbeleid van Zandvoort uh, is besproken. Inwoners en ondernemers hebben ernaar gekeken. En, uh, er komt nieuw beleid. En er is nog steeds ruimte voor nieuwe uh, evenementen. En er wordt ook gekeken naar uh, de kwaliteit, uh, geluidsoverlast en betere verspreiding. Nou goed, het is altijd mooi dat het echt uh, levendig blijft hier in Zandvoort. Hè? Toekomstig bestendig duurzaamheid, evenementen moeten er komen. Nou, goed, dat is over de Santos-bericht naar de tijd voor landenkeuze. En ik wist gewoon al dat we die, die plaats zouden gaan draaien. Ja, weet je, dat Welke? Dat weet ik. Oh. Nee, nog niet. Nou. Ja, we moeten het nog even overleggen, want ik vond toch die ene. Rondans die, die vond ik eigenlijk niet zo leuk. Nee, die oh, gaan Dokter Bernhard. Met Dr. Ja. Bernhard of met je nee. COB. Nou, zo lang een mary Er wordt naar gekeken naar die landenkeuze. We hadden het over drank. Ja. Alcohol is zo geweest. Hoor. Het vond deze ook. Walker, hij is ook. Coffee cup, cold and black. Wish she had a little shot of Jack. Size that, can't complain. Just trying to do the dang thing. My change the all in my truck. I ain't paying no 35 bucks. Kids need shoes, mama needs Levi. And I'm just trying to keep my dog. Heet hij echt Walker? Ja, nou goed. Johnny Walker heeft hij afgezworen, denk ik blijkbaar. Want hij loopt nu bij de EE. En hij wil dus eigenlijk wel niks te maken hebben met drank. Nou, ik vind het heel mooi gegeven. En een mooi ja, streef om dat te doen. Goed. Uh, moest toch even. Ja, was het toch over een dag wat verjaardag die had blijven staan? Nee, we hadden over gebeurtenissen ook. Wat gebeurtenissen? Oh, jij wilde even een gebeurtenis aan. is uh... sowieso. Uh, is het pas een jaar geleden, dat vind ik dat wel heel heftig. No? Dat in Griekenland het homohuwelijk toestaat. Het is het eerste christelijk orthodoxe land dat het doet. Het 16e land van de EU. Ja? Ik heb er terug zitten kijken. En het is dus in 2001 dat, het, uh, dat Nederland het eerste land van de wereld... Echt waar? Dat, dat hij uh, het moeilijk toestond. Hmm. Oké. Okay. Dus uh, ja, we hadden net daar wel een boeiend gesprek over. Maar het is niet hmm. te herhalen, denk ik. dat ja, was net uh, oh, een heel moeilijk gesprek. Oeh, net geen klap, maar het speelde weinig. Je oh, denkt van, hé, hey, je bent er allemaal niet mee. Maar ja, dat vond ik toch wel belangrijk. Want ook daarnaast is het dus ook zo van gisteren Valentijnsdag, ja? Maar vandaag is het dus Single Awareness Dag. Oh, ik vind het altijd zo'n weegtype. Gisteren waren er ook altijd mensen... Ja, oh, je hebt bloemen gekregen. Nee, je hebt het voor mezelf gekocht. Ja, ik mag mezelf ook wel eens verwennen. Nee, daar gaat het niet om op Valentijnsdag. Het is gewoon jouw dag even niet. Dat is een andere dag. Valentijnsdag is gewoon elkaar liefde te geven. Niet als je alleen bent, ja, dan wil ik het zelf ook. Houd ja, maar op. ik was ook verbaasd. Want uh, als, als moederdag voor de is... Hema staat Rens altijd met bloemen. Op vrijdag en zaterdag. Maar Rens, helaas, hij is heel ziek. Ja? Heel veel sterkte Rens. Maar uh, uh, die bloemen die stonden er gewoon niet gisteren. Nee, dat is wel stom dan. Dat is een beetje een gemiste kans voor ja. die bloemist. Ja, dat is waar. Maar goed, ik bedoel, ja, van die mensen die altijd zeggen... nou, ik heb mezelf bloemen gegeven, daar gaat het niet om. gaat het me liefst geven aan iemand anders. Ik nee, wil, als nee, het wanneer dag is, dan ga je ook niet eens als papa zeggen... ja, maar ik wil ook dat het... Nee, jouw ja, dag is een maar als je, je, andere niet, keer. Van houd, je niet van jezelf houdt... kan een ander ook niet oh, van jou houden. Oh, die hadden we de... niet gehoord. 1933 <lacht> president Franklin Roosevelt ontsnapt... Ja, ja. Aan een aan aanslag. On February 15th, 1933, Giuseppe Zangara made an assassination attempt on President Elect Franklin D Roosevelt in Miami, Florida. Zangara was een Italian-born bricklayer and radical socialist who had become frustrated. Je bent niet de te volgende tegenwoordig op internet, moet alles nu ook heel snel voorgelezen worden. Roosevelt was aandacht. Dat moet zo achter elkaar doorgaan. Nou, het is bijna niet te volgen, maar Het gaat dus over de aanslag op uh, Franklin Roosevelt. Hij heeft net gewonnen. Hij heeft net gehoord dat hij de nieuwe president wordt. Hij zit met zijn verlamde benen half op de rand van de auto. Hij spreekt 25.000 mensen toe. Hij zegt, nou, ik ben even uitge, uitgerust. Ik ben op vakantie geweest. Ik heb gevist. Ik zou het niet vervelen met mijn visverhalen. Maar ik heb echt zin om, om, om Amerika aan te pakken. En dan komt deze gezeppen. Giuseppe Zangzagra. Nou, ik kan niet uitspreken. Giuseppe, Giuseppe Zangzagra. Uh, uh, De maffia natuurlijk, hè? Nee, dat is eigenlijk een uh, arbeider die helemaal ontevreden is. Het is natuurlijk een zware crisisperiode. En die probeert hem neer te schieten. Uiteindelijk is er een vrouw die naast hem staat... en die, die zwaait dat pistool omhoog. Dus die weet hem tegen te houden. En deze president uh, Franklin Roosevelt raakt niet dodelijk gewond. En uiteindelijk kan hij gewoon president worden. Ah. En, en, en hij is heel veel... Hij is echt vier keer president geweest, geloof ik. Mm. Dat ik. Hij heeft wel heel veel voor Amerika gedaan. Maar goed, er was ah. heel veel frustratie onder de arbeiders. En uh, daar moest je nog wel wat iets aan gaan doen natuurlijk. Mag nee, goed. hij is niet gewond geraakt, maar wel de burgemeester die ernaast stond. Die is dood. Ja, klopt. Oh, ja, ja, iemand moet je ja, kogel vangen. Ja. ja, zeker. Vier gewonnen en oh. één doria. Ja. ja, dat heeft die, die glazen president van Amerika heeft dat ook gedaan natuurlijk. Was ja. gevangen. Goed, uh, jij had het over een verjaardag, we hadden het over de verjaardag uh, de, de, die samen hink met, um, met Supertramp, zei, jouw Super keuze. Tramp, ja, ik heb, ik heb er een gedaan. En vooral ook omdat iemand die. Uh, die ik goed kende, die is toen overleden. Dit, is, dit was zijn favoriete liedje. En Echt? daarom vond ik het leuk om hem de maar Logical Song uh, in te starten. Maar word. ook John uh, Halliwell, hij is vandaag 80, is de Britse klarinetist van ja. Supertramp. En hij, hij, hij speelde eerst een allerlei beentjes. Uh, hij speelde een ander ook, weet ik veel, in Alan Brown's set. En uiteindelijk kwam Supertramp en daar ging hij in. Toen maakte onder andere dit soort dingen. Echt dat zwaarmoedige, dat crisis ja. of the Century. En uiteindelijk ook uh, dit. Hij doet vaak namelijk ook uh, instrumentaal optredens. Hij speelt hij de saxofoon. Nou, Heel leuk. Ik heb dit nummer dus voor Jan eigenlijk. Het is bijna een verzoekplaatje. Helaas heeft hmm. hij hem niet meer. Het gaat toch op alle kanten op in het programma. Ja. Het is echt onverhooglijk gewoon. Nou goed. Even aan wennen. Goed. lotje song. It's in the life of song. de gaan. Hallo wel, de klarinist op de saxofonist van Supertram, is vandaag 80 jaar oud geworden. En ja, je vraagt je allemaal af en toe bestaat Supertram nog? Nee, ze bestaan niet meer. Ze zijn al een tijdje geleden gestopt in 2015. En hebben ze voor het laatst opgetreden. Maar voordat je weet, want ik zie dat ze echt regelmatig hebben ze weer een periode opgetreden, en een periode weer niet. Nou goed, ze zullen vast binnenkort wel weer eens een terugkomen. een nieuwe boot of zo, ik weet het niet. Oh, ja, oh, het gaat natuurlijk altijd weer over geld. Ja, nee, ik denk ja, dat, het denk dat en ze het leuk vinden yeah. om elkaar weer te zien. Maar het is ook wel weer heel lucratief. Want ik ben dus niet al te lang geleden... dat was wel voor corona net, yeah. denk ik... ben ik dus naar ILO geweest, Electric Light Orchestra. Yeah. En dat was volgens mij... Die waren net zo hit als in de tijd van, uh, ja, dat denk uh, van ik Supertramp. Ja, zeker. Dus uh, het voor hetzelfde geld was ik naar Supertramp geweest hier uh, ene keer. Hmm. Ja, als, uh, ja, hadden gespeeld. Ja. Iedereen gedwongen aan de AI. Het de AI is eigenlijk nog maar ja, een paar jaar actief. Ik ben er nog niet echt mee bezig. Ik heb wel collega's in de zorg die alles bij de chat GPT invoeren en die zijn de ChatGPT echt aan het voeren... wat die moet gaan denken. Echt? En uh, die hebben op zichzelf soms echt een overzicht van... wat ze met hun cliënten werk met verstandelijk beperkt... of mensen met een, een, een beperking. En dan voer je dat allemaal in. En die ChatGPT leert daarvan. En die kan jou echt werkelijk waar... na een paar maanden kan hij jou tips geven... hoe met die cliënt om te gaan. Echt? En nu staat in de krant ook een heel stuk erover. De kloof tussen jong en oud. Heel veel jongeren tussen de 18 en 25... gebruiken heel veel AI-tools... En uh, ja, je vraagt elke keer raad. En de veertiger, de vijftiger al helemaal niet. En boven de zestig, die denkt: Wat is dat ook alweer? Is dat een automerk? Dus uiteindelijk, uh, daar moeten we wel naartoe. Want ChatGPT moet uh, geprogrammeerd worden. Hij moet leren van ons. En hij kan het allemaal weer teruggeven. Dus uiteindelijk moeten we daar wel naartoe. Heel veel mensen gaan ook cursussen doen... om uiteindelijk toch ChatGPT te gaan gebruiken. Ik sta ook op het punt om te denken van... Misschien moet ik het ook wel aanschaffen. Je kan een pakket kopen. En dan kan je dat uh, leren. En uiteindelijk kan je je tips geven. En het maf is... Als jij, hij houdt jouw taalgebruik in de gaten. Dus hij snapt, dan geeft het ook wat jij snapt. Dus hij zou nooit moeilijker taal gaan gebruiken dan jou. Dus het, ik, het, het spreekt me wel steeds meer aan. Wat zou jij uh, toegevoegd willen krijgen van AI? Nou, als jij gewoon zeg maar alles invoert, dan kan hij een overzicht maken. Van hoe jij met dingen omgaat. Okay, okay. In plaats van dat je zelf elke keer moet lezen en dat je denkt: oh, hoe word je wordt zo. Ja, nou, Hij nee, geeft gewoon, als je spuugt, zo naar, ja. naar overzicht uit. Dus. Ja. En uiteindelijk kan je natuurlijk veel dieper komen op de ja. zaken. Ja, maar het is heel handig ook om, om je eigen. ze uh, als je gaat solliciteren om dat te laten maken. <laughs> ja. Ja. ja, en toen heb ik laatst van iemand gehoord die zei ja. van nou, ik doe dat en dat en dat. Ja. En toen liet hij zelf echt een geweldige een curriculum uh, Vite. Yeah. Ja, maar ah, goed, ja, nou, ja ik ja. denk, het is wel erg plat weer om het ja. op die manier te gebruiken. Maar ja, goed dat kan nee, wel. Ik heb ook gehoord van iemand. En die, die, die gaf dus aan van ik wil een huis hebben in die en die stad. En uh, niet meer dan dat, maar ik wil wel graag een balkon. En uh, ja. liever een eigen ingang. En die. Uh, uh, en, en die had toen heel, heel snel een, een woning. Uh, ja. van, tic, tic, tic, tic, dit kan je ja. nemen. Dus maar daar, goed. Is ja. Ja, daar is het heel handig voor. Alleen, ja, Daar is het zeker handig voor. Alleen of je dan echt een goedkope uh, dingetje. En om reizen te boeken. Nee. Ook oh, heel oh, erg. Ja. ja. ja. ja. Dan, kan, dan kan je invoeren wat je zou willen. Ja. Dus, maar goed, soms ja. wil je op zoek naar, naar, naar, naar de goedkope dingetjes. Precies. En dan ja, moet je ja. gewoon alles door gras duinen. Nee, maar dat geef je dan aan. Ja. Ik wil Niet langer meer dan dit. Maar uh, en die en die periode. En, ja. Gaan ze even voor je zoeken. Eigenlijk is het dom... Dat je het eigenlijk niet gebruikt. Kijk, die is dan een stap verder. Kijk, ja. dat gaat de goede kant op. Ja, ik vind het oud hier. Dat is, dom, is, dat hier. Dat is een heel raar, te nee, de wereld hier? Dat is toch niet dom? Nou, ik heb een vriend van mij die uh, begint 50 en die ja? heeft een workshoppaar uh, gevolgd erover. En ja? die heeft ze door met mij een beetje doorgenomen. Maar het grap, en dat is wel leuk. Ik, ik zoek op Marktplaats natuurlijk altijd uh, interessante dingen, meubels. En als je natuurlijk gewoon een bepaald soort merknaam zoekt, dan krijg je natuurlijk producten. Maar die producten zijn natuurlijk allemaal gelabeld en de mensen weten wat het is. Dus dan vragen ze een hoge prijs. Als je gewoon zegt, ik zoek stoel. En er kan best zijn iemand die zegt, uh, de, de, de, oude kutstoel, ik zeg het op de koop. Weet niet wat het is. En kijk, dan kom je hem niet tegen natuurlijk. Nee, nee, nee dus, misschien niet. Nou nee, ja, misschien met een, afbeelding, dan, met een afbeelding wel, denk ik. Ja, klopt. Zo'n maar... soort stoel zijn die nog te koop. Ja, Je klopt kunnen proberen voor de gein. Ja, nee, dat klopt. Dat ja. heb ik ook wel eens gedaan. Goed, nou, het is over even het gelul over ChatGPT dames en heren. Ja, ja, zijn ja, al bijna door. Ja, ja, ik zeg. heb maar. Wat? Het tijd met... voor muziek, dames en heren. Ik heb totaal geen overzicht van wat er vandaag allemaal gebeurd is, maar goed. I know you're born Nee, ik ben uh, eerder geboren. Half Polish, half Danish. <laughs> Carla Johansson. You studied at 8 oh, ja. on Broadway. Overzicht ja. van haar leven. Hier. You're a star. You whisper that horse's ears I always find it exciting I'm scared by spiders too I never managed to blame you I'll send my mom to the last with you Lost in Tokyo or anywhere else I wish I'd been invited But your party needs to You don't believe Courage with you, marry me All you've got, you can't like it What I am, you will love it Gewoon, ja gewaardeerd denk ik Scarlett Johansson De plaat over haar door de teenagers En die waren destijds met een de grote fan Scarlett Johansson kan me helemaal voorstellen Moet ik wel zeggen, ik keek naar uh, de film uh, Hoe heet die nou ook weer, Baby Girl Met um, uh, hoe heet ze nou ook weer? Die in de hoofdrol speelt... Uh, uh, oh. Ja, hoe heet ze ook weer? Niet alleen Reyn. De maar ex van Tom Cruise. De Tom, uh, de Wind, Tom, Nicole uh, Kidman. Nicole Kidman. Ni Ni Nicole Kidman. En ze is 57. Ja, het, ho het hoofd moet ik wel een beetje winnen. Maar het lichaam is nog heel lichaam, strak. Natuurlijk. Ja, ongelooflijk. Ik, ik moest toch wel een beetje denken. Hé, hey, ze lijkt ook wel een beetje op Scarlett Johansson. Zeker de wat oudere films. Ja, ja, ja. Zitten ze wel een beetje in elkaar dezelfde verlengde? Nou, mijn vriendin die dacht echt wel dat ze iets in de 40 was. Die is helemaal geschokt. Die... Natuurlijk zoek ik dan op. Oh, ik dat had, ze al 57 was. Ik was. dacht wow. dat ze nog ouder was, moet ik eigenlijk zeggen. Maar het komt misschien omdat ze zoveel plastic had toegepast. Dat ik denk van ja, nou, weer, nou heb ik helemaal geen gezicht meer over waar ze zit met de leeftijd. Nou, echt Goed. heel strakke lichaam. Voor berichten uit Chernobyl. Ja, ja ze hebben natuurlijk die hele grote kap er overheen gemaakt. Die betonnen ja. dozen over ja, uh, die, uh, het kerncentraal natuurlijk. En uh, daar is nu is afgelopen kapoet? week is er een drone op neergestort. En is ja. er een gat gekomen. Ja. Oh, en, en, dat, nu... en dat lekt? Ja. Nou ja, het, het, schijnt dus, het kan wel iets, iets lekker. Maar nog steeds hoeven wij hier in ons Nederland... Niet nog geen zorgen, zorgen te maken? Te maken. Nee, okay. nee, ook destijds in 1986. Toen daar zeg maar... Uh, uh, wat was het ook weer? Rector, rec, uh, re, reactor 4, zeg maar uh, ontplofte. Hoefden wij hier Nederland ook niet zorgen te maken. Dus mm. het is nooit dat heel gevaarlijk geweest. geen spinazie eten toen? Dat was het spinazie, ja. <laughs> dat ja, dat ja het... Ik was zwaar onder de indruk van de film die ze destijds maakten. Dat die... Uh, ja, de Russen er toch wel heel veel voor hebben gedaan. Echt wel uh, om, om de boel uh, weer sluiten te krijgen. Dat is wel een bizar verhaal dat. Uh -huh. maar goed, nou, het ik is zie uh... altijd Katja Schuurman nog voor me. Want die ging uh, van Try Before You Die... Was die ook zij, je ook in film? Ging, ging zij naar Tel Mocht ze daar rondlopen. Oké. Okay. Weet ja, je dat niet? Oh. Ja, er komen daar heel veel mensen. Echt Jaarlijks komen daar 124.000 ja. bezoekers. Ja, en het grappig is... En dat spannend. De, de, de, de, de, de, de, de straling is daar sterker, maar ja. ze denken dat de gidsen daar lopen, te klooien met de ge ge ge ge Geiger tellers. tellers ja, ja, ja. en dat ze die speciaal laten, nou ja, doen, en dat dat helemaal niet waar is eigenlijk, dat ze daar oh. nog... houdt het nog een beetje spannend. Dat Toch? natuurlijk. Maar goed. Ja, wat... uh, uh, ze denken natuurlijk dat uh, Rusland erachter zit. Uh, dat ja. heeft uh, Zelensky gezegd. Ja. Maar dat is aan de ene kant ook niet waar. Nee. nee. Er zit natuurlijk gewoon Poetin zit erachter. Ja. Of, uh, nee, de uh, Amerika zit erachter, dat ja. denk ik. Goed. Jongens, Goed. Ja. Ja, de Nederlandse fiscalist Frank Butselaar, dat is gisteren bekendgemaakt, die is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 30 maanden zelfs wegens belastingfraude. Nou, Butselaar die is onder andere. Uh, nee, die werkt onder meer met DJ's als Everjack en Chesto. En die is beschuldigd bevonden, bevonden dus, hè, van belastingfraude. Nou, het zou dus gaan om een fraude van circa 25 miljoen oh, dollar. Dat is wel flink. En uh, ja, hij wordt dus ook wel de sterfiscalist uh, genoemd. Oké. Okay. Nou ja, dus uh, iedere artiest die schijnt, of niet iedere artiest, maar veel artiesten die uh, schijnen uh, zijn of haar budget langs deze Frank Butselaar te hebben laten gaan. Frank de ja. Metselaar. Ja. Die metselt er wel, uh, trekt wel een muurtje op ja. tegenover de, de Belastingdienst. Oké, okay, ja. nou, dan geef het woord aan de vrouw. Aan de vrouw. Ja. Deshuizers. Deshuizers. Ja, vrouw Deshuizers. Miss Des Bouquet. Ja, ik had dit, uh, de hele tijd een leuk berichtje op, maar ik ben nu een beetje aan het uh, wegzeppen. Ja. Maar uh, ja, er is een voormalige Paralympiër ja. en die is als eerste para-astronaut goedgekeurd voor de ruimtemissie. Het is, het is John McFall ja. en zijn missie gaat naar het uh, ruimtestation toe binnenkort en nu is zomaar mijn uh, in beeld weg. Ik had gehoord, ah, hij, was ge hij was getest en uiteindelijk gaat hij daar naartoe en het is de eerste iemand dus met para, ja, een para-astronaut. Arsenaal, ik denk Wat er ons, die maakt niet uit. Je hebt je been in de ruimte helemaal niet nodig. Dus waarvoor zullen ze daar eens een groot punt van maken? Maar ze gaan er ook allerlei tests doen met dat been, met die prothese in de ruimte. En ja. uh, zelf zou ik, uh, voor zijn voor de eerste verstandelijk gehandicapten. Zeg met maar, de ruimte in. Ik heb zelf wel iemand op het oog. Dat ben ik zeker. Je nee. kijkt zo naar mij. Trump. Ik dacht zelf, nou laten we Trump de ruimte in. Schieten. Ja, dat is een goed idee. Ja. niet meer terughalen. En dan mag je buiten, buiten het station mag je wat doen. En, oh, sorry, een touwtje stuk. Touwtjes stuk. krijg Versen... je van crowd uh, control stikker. to major Trump gevoel. Oké, okay, nou, dit is Toepak <laughs> Het onge ongelofelijke rommeltje vandaag. Mm, dat was maar nou wel een wagen. Dus. Mooi weekend. Fijn weekend. Fijn weekend.